Hallo, zo net vernam ik dat uh, armen minder geïnformeerd worden door hun artsen als ze ziek zijn, dus ze krijgen minder richtlijnen mee wat ze precies moeten doen om te genezen, of ze krijgen ook heel weinig informatie over hun ziekte. Eigenlijk is dit schandalig. Hebben armen dan echt minder rechten dan mensen die wat rijker zijn? Dat kan toch niet zomaar. Een dokter legt een eet af dat ze iedereen moeten helpen. En dan gaat men gewoon armen minder gaan informeren. Trouwens, een, informatie, een goede informatie hoort ook bij een goede verzorging. Dus eigenlijk is het de plicht van de artsen om alle mensen rijk of arm te informeren. Zo simpel is dat.